vno ncw voorzitter Wientjes pleit voor een nationaal akkoord... over een nullijn voor iedereen. In een ingezonden stuk in Trouw zegt Wientjes... dat het van een grote verantwoordelijkheid zou getuigen... als de verlamde FNV-bonden de rijen zouden sluiten... en samen met anderen kiezen voor een solidair akkoord... waarbij overheidssalarissen, sociale uitkeringen en marktlonen op nul worden gezet. Zo'n nationaal akkoord verdeelt volgens Wientjes de pijn... en levert onmiddellijk ook veel geld op. De nullijn zou deel moeten uitmaken van een agenda 2012 om Nederland economisch sterk te laten blijven, zegt de werkgeversvoorman. De politie in Den Haag heeft een bende Roemeense kimmers opgerold. Via een woninginbraak kwam de politie hen op het spoor. De criminele organisatie heeft in heel Nederland skimapparatuur geplaatst. Het geld werd in het buitenland opgenomen, onder meer in de Dominicaanse Republiek. De bende heeft miljoenen euro's buitgemaakt. Er zijn 17 mensen aangehouden, 15 in Roemenië en 2 in Nederland. De Arabische Liga wil verder gaan met de waarnemersmissie in Syrië... dat zegt VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon... die een gesprek heeft gehad met de voorzitter van de Liga. Eind vorige maand werd de missie vanwege het aanhoudende geweld opgeschort. Ban noemde het rampzalig dat de VN-veiligheidsraad... het niet eens is geworden over een resolutie over Syrië. Dat heeft de Syrische machthebbers volgens de VN-chef aangemoedigd... om de oorlog tegen hun eigen volk te verhevigen. ING is er ondanks de crisis in geslaagd de winst te verdubbelen. Het bankconcern heeft in het jaar 2011 afgesloten... met een netto winst van bijna 5,8 miljard euro. In 2010 was het nog 2,8 miljard. Volgens de bank zijn er veel spanningen door de aanslepende eurocrisis en de daaruit voortvloeiende economische malaise. Ze moesten banken in het vierde kwartaal weer verlies nemen op Griekse staatsobligaties. Samen met strengere kapitaallijsten in de VS beperkte dat de kwartaalwinst. Het is daarom nog maar de vraag of ING in staat zal zijn om in mei het laatste deel van de staatssteun terug te betalen. Het gaat om 3 miljard euro plus een boete van anderhalf miljard. IAG kreeg eind 2008 voor 10 miljard euro hulp van de staat. Buitenlandse bedrijven hebben vorig jaar bijna anderhalf miljard euro geïnvesteerd in Nederland door zich hier te vestigen. Dat is een forse stijging ten opzichte van 2010. Chinese bedrijven zijn de tweede investeerder in Nederland, na Amerikaanse ondernemingen. Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Economische Zaken. De buitenlandse investeringen zorgden in Nederland voor zo'n 4300 banen. Voor het overgrote deel in de provincies Noord- en Zuid-Holland en Brabant. Dan het weer nog in het noorden van het land Wolkenvelden, later ook op andere plaatsen en er is kans op wat sneeuw. In het westen lichte dooi, landinwaarts lichte vorst. Morgen en overmorgen droog en veel ruimte voor de zon en het blijft licht vriezen. ANWB Verkeersinformatie, er staat nog 180 kilometer file. Het oplossen van de ochtendspitsfiles gaat langzaam. Wat opvalt is de wat langere file op de A2 van Utrecht naar Amsterdam... bij knopend Amstel 6 kilometer. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Bij Zoeterwoude-Rijndijk 6 kilometer en voor de Schippeltunnel 5. In de Schippeltunnel is de linker dicht. Heeft te maken met ijsvorming. Op de A9 ook maar Amstelveen. Bij knopend Raasdorp 11 kilometer. Op de A44 Wassenaar richting Amsterdam... Voor Knoop Burgerveen 7. En er was een aanrijding op de A50 Eindhoven richting Arnhem. Alle rijstroken zijn al een tijdje vrij, bij Ravenstein nog 5 kilometer. Uw klant blijft klant. Met CRM-software van Archie.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 Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is vijf minuten over negen. De Grieken hebben nog tot zes uur vanavond om eruit te komen met elkaar. Ze moeten bezuinigen, anders kunnen ze een nieuwe zak met geld vergeten. Over een zak met geld gesproken. De politie in Den Haag heeft een bende Roemeense skimmers opgerold. Criminelen hebben met skimpraktijken in heel Nederland miljoenen euro's buitgemaakt. Wim Hoonhout van de politie Haaglanden, goedemorgen. Ja, een hele goede morgen. Hoe bent u de skimmers op het spoor gekomen? Zijn ja, ook waarschijnlijk simpele woningenbraak in Pijden Noodhop, waarbij uh, enkele telefoons uh, werden buitgemaakt, Zetten we ons op het spoor naar, uh, naar deze criminele bende die, uh, zoals u net aangaf, uh, op grote schaal aan het kimmel was in Nederland. Maar dat was dus toeval? Ja, je kan het zeggen als een hele mooie bijvangst. Nou, uiteindelijk is, uh, heeft die woningenbraak is dat uh, uh, onderzoek verder overdragen aan de speciaal recherche team, met het interregionaal fraude team van ons korps samen met ons midden. Ook bij een mysterie bij betrokken. En zo zijn we aan de slag gegaan. En met dit als resultaat. Maar dan ben ik wel benieuwd wat hij in de woning heeft aangetroffen, meneer Honout. Nou ja, in de woning is er veel bijzonders. Alleen, eh, daar werden een aantal telefoons weggenomen. En dat, dat, die, die, die buiten, die diefstal in die telefoons, die hebben verder uh, uitgezocht. In de zin van, uh, moet u denken aan, aan, aan het tappen van, van gegevens. Ah, okay. En zo kwamen we uiteindelijk bij, bij deze Romeinse bende terecht. Ja, en toen werd het opeens heel groot. Hoeveel verdachten heeft u nu in totaal opgepakt? Nou, we hebben zo'n zo zo zo 15 of 16 verdachten aangehouden, eh, in, zowel in Roemenië als in, in Nederland. Het merendeel zit ook vast in Roemenië. We hebben eh, tijdens het onderzoek nadrukkelijk de samenwerking gezocht met de Roemeense eh, politieautoriteiten. En om, het, zeg maar... ja, het zijn ook allemaal Roemenen? Ja, het zijn allemaal Roemenen. Het zijn allemaal eh, mensen die hier eh, kort in Nederland waren. Hè, die hier waarschijnlijk als ze werden aangehouden of aangesproken op straat, eh, zeg maar, als toeristen te boek gingen. Maar met hele andere bedoelingen hier langskwamen. En waar hebben ze allemaal geskimd? Nee, ik kan beter vragen waar niet. Uh, uh, we hebben 40 tot 50 nu harde zaken uh, tegen deze me mensen, waarvan we het uh, vermoeden hard kunnen maken dat zij hier in Nederland aan het slag zijn geweest. En moet je denken aan, aan, aan bedrijven, uh, uh, ook waarschijnlijk simpele tankstations, uh, bloemenzaken, uh, intratuin uh, Nou, verzin het maar. Nee. Daar overal waar, je, waar regelmatig mensen zijn en, en waar ook uh, veel wordt ge gepind. Want dat is wel de, natuurlijk, uh, het moet natuurlijk in een dagtijd klaar zijn. Ja, daar zijn ze binnen geweest. Maar voornamelijk in de Randstad of ook daarbuiten? We nee, leven namelijk in de randstad. Uh, uh, ja, daar, kijk, er is de keus zat. Ja. Elk gemiddelde winkel heeft een betalingsautomaat. En als het maar een beetje doorlopen is, dan is daar eigenlijk al goed. Maar iedereen weet het dat het gebeurt. De technieken zijn aangepast. Er zijn mondstukjes geplaatst. Hoe deden zij dat dan nog? Dat skimmen? Ja, dat is altijd weer een, een stap naar morgen. Ik vergelijk maar met, met, met, met, met andere zaken. Als het een nieuwe techniek is, dan is het de uitdaging om het weer te kraken of uit te vinden. Of te kraken om het verder te, te, te onderzoeken. In dit geval zijn ze zo brutaal dat ze gewoon s'nachts inbraken bij een bedrijf... ...daar het compleet apparaat weghaalden. En dan in dezelfde nacht weer terugbraken om dan weer een nieuw apparaat terug te plaatsen. Ja, ja zo uiteindelijk om weer toch weer zeg maar, zichzelf bij te scholen. En hoe kwamen ze aan de pincodes dan van de klanten? Van de mensen waarvan ze het geld plunderden? Ja, in het, eh, ook weer in een klassieker, in het, in het, in, de, in de opbouw van van de nieuwe apparatuur, daar zit een heel klein minuscule cameraatje. Dat, en dan moet je denken aan een speldenknopje Het is allemaal zeer geavanceerd. En en zo konden dus die, die gegevens worden, worden, worden vastgelegd. Dat werd gelijk doorgestraald met een mobiele telefoon die achter de, de, de, de apparatuur was was verbonden. Dus terwijl juist om te pinnen wij spreken, was men in de in de Dominicaanse Republiek al bezig om ja. het geld te pinnen. Oh, bizar, het is ongelooflijk. Ja, inderdaad. En en hoe lang hebben ze zo, uh, aan, zo deze praktijk kunnen uitvoeren in Nederland? Nou ja. Wat ons betreft te lang, hè. het is natuurlijk een zeer, zeer geavanceerde groep geweest. Die, ja. uh, we hebben een inval gedaan in Rotterdam. We hebben een, een, een skimlaboratorium uh, aangetroffen. En normaal gesproken treffen wij in de regel hè, als we eens praten van een hete situatie... Dan treffen we één of twee Romeinen aan die met een apparaatje bij een bankautomaat, bij een bankautomaat staan. Nu zijn we echt tot in de haarvaten van deze organisatie kunnen doordringen. Ja, en dan kom je toch wel bijzondere elementen tegen als een compleet laboratorium waar alles echt in de in de preparatie klaar staat. Van verf, van stripjes, nou ja, we zien het maar. En, en, en door het zelfzaak, zou er jullie uh, op zijn, want echt alles is aanwezig. Ja. En miljoenen buitgemaakt, waar moeten we dan aan denken? Nou ja, als je weet dat het jaarlijks uh, varieert tussen de 20 en, uh, en 60 miljoen euro wordt buitgemaakt via skimming in Nederland... Hè, dan denken wij met deze groep toch wel enige miljoenen uh, we te kunnen achterhalen. Maar ik ben er ook van overtuigd, dat is wel weer triest om te constateren dat nu deze cellen vastzitten. Dat ongetwijfeld weer nieuwe broeren zullen opstaan... Ja. om uh, als toerist naar Nederland te komen. Heeft u niet het idee dat u... want u heeft ze nu te pakken, deze, deze jongens... maar uh, nou, ja, u zegt het zelf al, in feite loopt hij achter de feiten aan. Ja, zolang de, zeg maar, de techniek het uh, uh, ruimte biedt om het uh, uh, te doen... Hè, en, en anderzijds ook zeg maar, uh, banken nog niet genoeg maatregelen nemen om zeg maar, te voorkomen dat zij worden beroofd. Want uiteindelijk wordt het geld wel uh, op mensen zoals u en ik uh, afgerekend. Hè. Wij, wij betalen premie aan, aan, aan banken om het betalingskeren stand te houden. En een deel daarvan is toch om schade te vergoeden, denk ik. Ja. Goed, Wim Hoonhout, Politie Haaglanden, Dank voor uw toelichting. Tien over negen is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Ook al viel het vierde kwartaal tegen, de jaarwinst van ING is vorig jaar verdubbeld. Over 2011 boekte de bank een winst van 5,8 miljard euro tegen 2,8 miljard het jaar daarvoor. ING-topman Jan Homme is dan ook tevreden. Dat is een mooie winst en ik ben daar bijzonder blij mee. Uh, ik zei net, 5,8 is het dubbele van 2010. Uh, u moet trouwens nog in mei. Had u gedacht en bedacht om nog een st stuk van de staatssteun. Dat laatste stukje van de staatssteun terug te betalen. Van uh, 3 miljard plus nog een keer 1,5 miljard euro aan, aan rente. Gaat dat nu lukken met zo'n winst? Er uh, moet nog eens heel goed naar kijken. Want die omstandigheden uh, zijn natuurlijk heel lastig. En ik wil geen dingen doen waar ik later spijt van heb. Want u zegt, met lastige omstandigheden bedoelt u gewoon... die financiële crisis, die woekert maar voort. Bovendien komt er nog een keer een economische terugval overheen. En dat is niet goed. Ja, al die dingen bij elkaar, denk ik. Moet je heel voorzichtig zijn dat je geen dingen doet... Eh, waar je later spijt van hebt. En ik denk dat dat eh, toch wel heel belangrijk is dat we dat doen. Nou is ING eh, als bank hebben we zeker een van de grotere financiële concerns in de wereld. Eh, zit een behoorlijk hoog in, in de top, om het zo te zeggen. Ehm... Verder van, dus hebben we natuurlijk de financiële crisis die aan het woeken is, ook in het Griekenland. Uh, hoeveel last heeft IRG daar nu nog steeds van? Nou, de Griekse uh, problemen zijn er. En we zijn er druk mee doende, we proberen daar onze bijdrage aan te leveren. Uh, wij zijn heel actief in de, de sturing committee van, uh, van de banken. Uh, maar er is nog geen echte oplossing. En ik uh, ben heel bang als die er niet gaat komen. Ik vind dat toch wel een probleem. Want we roepen al een aantal dagen, een aantal weken. Het komt eraan, het is dichtbij, het is onder handbereik. En elke keer schuift het weer voor ons uit. Nou, ik denk dat uh, degenen die daarbij betrokken zijn... de banken, de verzekeraars gedaan hebben wat ze kunnen. Uh, wij zijn bereid grote verliezen te nemen. Hè, 50% afwaardering, uitschuiven van de termijnen, verlagen van de rente. Alles bij elkaar uh, gaat dat een verlies van 70% betekenen. Ja, ik denk dat wij ons deeltje gedaan hebben. En dan zegt uh, uh, mevrouw Kroes, de eurocommissaris... van nou ja, maar stel nu dat het allemaal verkeerd gaat... dat Griekenland uit de euro valt, uit de eurozone dondert... Uh, is er geen man overboord, niks, helemaal niet erg. Ja, ik weet het niet. Het zou kunnen zijn... maar ik weet niet of ik dat risico zou willen lopen. Uh, we hebben gezien wat er gebeurde toen met Lehman, toen die uh, een, een, een grote problemen kwam en uiteindelijk failliet ging... Uh, dat er heel wat dingen plotseling gedaan moesten worden. Ik ben daar toch meer beducht voor. kans is groot dat het wel verkeerd gaat... Nou, als het verkeerd gaat, het, het, het leidt tot allerlei eh, vervelende consequenties. Voor Griekenland, maar ook voor degenen die daarbij betrokken zijn. En ik weet niet of we dat risico willen lopen. Ook voor ons? Nou, pensioenfondsen, eh, verzekeraars, eh, bedrijven die daar eh, posities hebben. Eh, mensen die nog eh, eh, schuldposities in, in Griekenland hebben staan. Ik denk, alles bij elkaar moet je dat toch wel heel goed overwegen. Dank u wel. André Beinema sprak met ING-topman Jan Hommen. Zo onrust en geweld in het paradijselijke eilandenrijk van de Malediven. Hoe er zo meer over Eerst maar eens kijken hoe het is op de weg met Jolanda van der Velde. Jolanda, hoe is het? Uh, ik zie net een wegafsluiting bij Nijmegen. Het gaat over de A326. Die is voorlopig dicht tussen Beuningen en Bergharen. Dat heeft te maken met een aanrijding met een vrachtwagen. Verder staat er op dit moment nog zo'n 135 kilometer file... We hebben nog even gaan navragen bij Rijkswaterstaat over die ijsvorming bij de A4 bij Schiphol. Heeft te maken met grondwater wat steeds omhoog komt. En ja, dat bevriest natuurlijk nu met die vorst. We zijn aan het uitzoeken waar dat precies vandaan komt. om te verhelpen. Maar dat lukt niet makkelijk. Daardoor drukker op die A4. Want als er een rijstrook uitvalt. Het is vanaf Ringvaart tot aan de Schipholtunnel 8 kilometer. En voorlopig blijft de linker daar dicht. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. De Grieken moeten fors snijden en hervormen... willen ze kans maken op een volgend noodpakket van 130 miljard euro. Daarover is afgelopen nacht hard onderhandeld in Athene. Maar tot een definitief akkoord zijn ze niet gekomen. Het hangt daar nog op de pensioenen. Intussen zetten Griekse politici in het Europees parlement de tegenaanval in. Ze vrezen dat hun land uiteindelijk zal bezwijken onder de druk. De feiten zijn dat wij opnieuw miljarden geven aan een land... waarvan we zeker weten dat we het nooit terugzien. Nou, Heel simpel, uh, we hebben de Grieken nu gewaarschuwd... en het is of ze uh, nu wel of niet voldoen aan het eisenpakket. Dan moeten zij alle maatregelen nemen die ze ons hebben beloofd. We geven die landen geen cent meer. De Grieken hebben het gedaan. Zij zijn de rotte appels in de mand. En als ze niet naar ons willen luisteren, dan stappen ze maar uit de eurozone. Die harde toon bepaalt steeds meer het debat over de Griekse schuldenkwestie. Al sinds het uitbreken van de crisis houden Griekse politici in het Europees parlement zich opvallend stil. Misschien uit schaamte, begrijpelijk, maar niet helemaal terecht, vindt topeconoom Paul de Gouwe van de London School of Economics. Het well, is natuurlijk losgebarsten in Griekenland, maar de systeemfout was er. Huh? De Gouwe blijft benadrukken dat het geen zin heeft om alle schuld in de schoenen van de Grieken te schuiven. Het is de eurozone zelf, die niet goed werkt. Wie is eigenlijk verantwoordelijk? Ja, dus uh, men, men heeft daar een muntstelsel opgebouwd, die, die MuntUnie. En men heeft niet voldoende nagedacht over de essentiële voorwaarden... ...op dat zo'n MuntUnie op een stabiele wijze zou kunnen functioneren. Steeds wat je ziet is, wij geven geld aan Griekenland... maar het is om die schuld weer te dempen. Dus de banken weer het geld te geven wat wij aan de Grieken geven. Wie wordt er beter van de miljarden die worden gepompt in Griekenland? Niet de Grieken zelf, zegt Europarlementariër Dennis de Jong van de SP. We helpen alleen maar banken die geld hebben uitstaan... in het noodlijdende Griekenland. En wat de Grieken nu nodig hebben, is... Natuurlijk, uitroeien van de corruptie, het moet allemaal netjes worden in dat land. Maar daarnaast zie je ook dat ze uiteindelijk moeten gaan investeren. En nu wordt alles afgebroken onder het oog van de Grieken zelf. What to do? This is, this is the reality. Cold reality. Het mes wordt ons op de keel gezet, zegt Europarlementariër Marietta Tjanakou van de Griekse Conservatieve Regeringspartij. Bezuinigen, snijden. De werkloosheid zal stijgen, maar tegelijk moet de Griekse economie weer gaan meedraaien in de Europese eredivisie. Gaat dat lukken? This is the problem. It is a kind of take it or leave it. Such a recession program as the IMF is used to present in different countries is not the best way to recover. Met het recessieprogramma dat EU en IMF ons en andere Zuid-Europese landen oplegt, is er weinig kans op economische opleving. Verderop in het Europees parlement zetelt Nico Tjuntis... van de radicaal-linkse oppositie in Griekenland. What is the end of this, this, this procedure? This way? De druk op zijn land is onhoudbaar, zegt hij. Waar gaat dit naartoe? Grieken zullen de tegenaanval opzoeken, radicaliseren. En het zal moeilijk worden om die woede in bedwang te houden. The people wont radicaal and out of control. Huh? Uh, action. sp europarlementariër Dennis de Jong valt zijn Griekse collega bij. Dat land dat gaat naar de afgrond op deze manier. Uh, ons plan is het in eerste instantie de, de, de schuld kwijtschelden voor een belangrijk deel, waar nu ook steeds meer over gesproken wordt... dan een heel goed plan maken dat gelden die we geven aan Griekenland... ook echt goed besteed worden, de corruptie dus uitbannen. En dan in derde instantie kun je kijken waar zou Griekenland sterk in kunnen worden. Windenergie, zonne-energie, dat soort dingen. En bouw het land dan op. En dat is een goed plan voor Griekenland. maar Niet alleen maar geld naar de banken geven. En om zes uur vanavond komen de ministers van fin financiën van de Eurolanden bijeen in Brussel. Meer nieuws dus over de Griekse crisis dan. Dan hoort u ook meer van onze Europa-correspondent Tijn We gaan het nog even hebben over de Friese Elfstedentocht. Er is hard gewerkt om het eh, te laten gebeuren. Maar helaas wat opgebouwd is, kan weer afgebroken worden in Friesland. Magrobir Vissen ook in Leeuwarden? Ja, in Leeuwarden is het... Uh, ja, nou ja, uh, het is gebeurd, het is gedaan. Uh, ik sta hier op het, uh, uh, bij, de, bij de Oldenhoven, de, sche, de scheve toren van, uh, van Leeuwarden, met Jan Gaastra. We zagen hem gisteravond al bij Pauw en Witteman. En toen was uw rol slachtoffer. He? Ja, ik mocht niet te veel slachtoffers spelen van Paul, maar... Uh, nee, waarom niet? Nee, nee zei hij nee, dat? Maar goed, het, het moet natuurlijk, er is al heel veel teleurstelling, maar uh, ja, God, dit, zo is het leven gewoon. Mede-organisator van De Nacht van Leeuwarden... Maar het had niet zo mogen zijn? Nee, helaas niet. En de huldiging ook trouwens uh, zou hier ook plaatsvinden. En uh, ja, wij waren mooi bezig en uh, konden stoppen. Ik kijk even om me heen hier op het Oldenhoofdste Kerkhof. Uh, er was hier al een enorme tent gebouwd. Het hele uh, het plein hier is bedekt al met een vloer. Uh, het frame zat er ook al in. Jullie waren al met het VIP-dek bezig. Ja, klopt. En nu zijn er een man of 25 bezig om dat allemaal weer, uh, weer af te breken. Ja, om het allemaal weer af te breken. En eventueel uh, binnen afzienbare tijd weer op te bouwen. Oh ja, u heeft ook nog een beetje hoop. Laten we even naar die, naar die mensen ja. daar, uh, daartoe lopen. U houdt toch nog een beetje hoop? Ja, natuurlijk houden we hoop. Ik bedoel, de winter is ook nog niet voorbij. En uh, we zien het wel. Had je hem dan niet gewoon beter kunnen laten staan, die tent hier? Ja, maar ja, twee weken zo'n tent laten staan, dat wordt ook een duur grapje. Ja, ja dat, uh, dat wordt iets te gek. Ja, want er ligt natuurlijk nog wel uh, een rekening, hè, die, uh, die vereffend uh, moet worden. Ja, maar goed, dat hebben we gespreid met alle partners die hier aan meewerken. En... Sponsoren en zo. Sponsoren en, en mediapartners. Ja. Zeg, uh, hoe gaat het? Ja, het gaat goed, hè. Het gaat goed. Nou ja, goed, goed. Ja, het gaat, ja, hoe zeg... Uh... Het is een beetje sneuwerk, zo. Ja, het is inderdaad sneuwerk, maar uh, ja, het zij zo, zeg maar, hè. Dus uh, het is heel jammer dat het niet doorgaat en, uh, yeah. Dan het spullen weer af, hè? Dan breken het spullen weer af, ja, meneer Gastra. En uh, wie weet, ja, goed, uh, u hoopt dat het nog een keer... Uh... Het was in ieder geval een goede oefening, zei u vanmorgen tegen mij. Ja, dat is een hele goede generale repetitie... omdat we het uh, voor de eerste keer op deze manier uh, wilden gaan doen. Dus wat dat betreft, en het bleek dat alles uh, loopt. Draaiboeken kloppen, dus uh, eigenlijk zijn we best wel tevreden. Terugkijken op een geslaagd proefrondje. Op een geslaagde voorbereiding en helaas geen uitvoering. Nee. Helaas geen uitvoering. Nou ja, goed, uh, Marcel en Lara, mijn teleurstelling van vanmorgen heb ik allereerst weggegeten met een speciaal gebakje <lacht> waarop staat dit Kind Net. En nu ik hier zo met meneer Gastra staat te praten en de burgemeester, hè, die hoorden we vanmorgen ook al even, burgemeester Kronen van Leeuwarden, die zei, we kunnen trots zijn op het voorbereidende werk dat we hebben gedaan. We hebben bewezen dat we het kunnen en uh, nou, nou, het goed gaat goed, hè? gewoon gebeuren binnenkort. Hè? Okay, nou. We houden de moet erin, We gaan eens even Ondanks kijken alles. of dat nou de goede methode is. Mark Robby, dank je wel. Mathilda van Maren, psycholoog, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Is dat de oplossing uh, trots zijn op wat je gedaan hebt en iets zoet en caloriekereks te binnenwerken? <laughs> dat eerste denk ik wel. Dat tweede dat <laughs> uh, moet iedereen voor zichzelf uitmaken. Maar dat eerste absoluut, ja. Absoluut kunnen ze trots zijn op, uh, op de voorbereiding. En uh, nou, ik hoop inderdaad voor ze dat het een, een proefrondje is. Een, een generale repetitie. Ja, want dan hoeven we er nog niet echt aan hè, dat het voorbij is. Uh, nee, we, we, we en dat geldt wel in de verwerking ja? inderdaad. Ja. Dat, ja. Kan dat kan ik me voorstellen. En we merken natuurlijk de afgelopen dagen ook hier in de studio... dat uh, ja, we aardig bewangen raakten door de Elfstede Koorts. Hoe komt dat dat we een groot deel van Nederland... want niet iedereen houdt ervan, daar moeten we eerlijk in zijn... maar dat een groot deel van Nederland... Uh, hier gek van wordt? Ja, ik denk dat uh, dat zoiets... Uh, het is een, een nationale gebeurtenis. En uh, schaatsen is uh, ook wel een Nederlandse uh, volksport. Ik denk dat dat ermee te maken heeft. En dat we ook uh, misschien met z'n allen ook wel een beetje hunkeren... om, uh, om iets samen te doen. In deze, deze af en toe uh, verkilde maatschappij. Een verkilde maatschappij, ja. waar ook nog sprake is van een... En van een crisis? Van een crisis en van Griekenland en van Syrië en van veel ellende en Egypte. Waren de aan wat goed nieuws? Ik, ik, denk dat dat, ik denk dat dat absoluut meespeelt, ja. Is het voor de Friese ernstiger dan voor de rest van Nederland? Nee, ik heb gisteren een Friese vriend gebeld en die zei van ze zijn nuchter en ze houden daar elk jaar maar rekening mee. En uh, nou, ze zegt gewoon, je, je hoorde ja. het ook net, het, het zei zo, dat is ook wel echt uh, iets voor de nuchtere vriezen. Ja, dat zegt iedereen natuurlijk, al die noorderlingen ja. zijn zo nuchter, maar ze gaan ja. er opeens vol voor. Ja, Maar ook echt zo te zijn? Ja, zijn maar hij... is toch, ik geloof dat niet. Nee, ik geloof dat nee, niet. Nee, want als ze één oproep krijgen, staan ze gelijk met z'n allen op het ijs en staan ze te vegen. Zo nuchter zijn ze niet, ze zijn heel nee, maar, gedreven. Luister, ze, ze zijn juist, ik, ja, ik denk dat het, het is echt een, een, een het, het. ja... Ze, ze uiten zich zo niet kunnen zo. Zijn. Is ja. toch iets anders? Nou, ik weet het niet. Ik oh. denk, wel dat ja. zich ze zich uit. Ze gaan er gewoon, ze, ze uh, steken de armen uit de mouwen en uh, gaan aan de slag als het als het kan. En uh, uh, ze geven het uh, op als het, uh, als het uh, niet haalbaar is. Ja, dat ja. is dat, dat is dan maar zo. Voor, voor, ja, dat is zo. Ja. ja. Het, het niet doorgaan van zo'n tocht, hè? Is dat um, te vergelijken met, nou, ik noem maar iets, een verloren WK-finale van twee jaar terug. Daar heb ik ook over na zitten denken. Ik denk het niet helemaal. Um, zoals ik ook een, een Fries hoorde op het journaal daarnet. En die zei van uh, de natuur is de baas. En dat is toch iets anders dan uh, een WK. Daar is heel veel geld mee geboeid en ja. gemoeid. En daar um, speelt misschien ook geluk een rol. Maar ja, je verliest ook hier van de natuur en niet van een tegenstander. Ja, precies. En dat is misschien toch wat, wat um, makkelijker te accepteren. Goed. Dan op naar het volgende evenement waar we samen achter kunnen gaan staan. Wat moet dat worden? Uh, <lacht> Yo, <valt> me met <lacht> nou ja, we krijgen een enorme zomer. dus ik denk u gaat vast EK oh, oh, zeggen, voetbal ja, of uh, Olympische, Olympische spelen, spelen, zwemmen, ja, ja, ja, ja. zoiets. Maar dat, dat, daar gaan we wel naartoe werken, dat heeft men wel nodig. Ja, ik denk dat het een hele goede uh, tegenhanger is uh, tegen, tegen de LN in de wereld. Nou, goed, dan gaan ja. we ervoor ja Wijzen u, u vast op de Weer met allen. NOS Sportzomer die eraan zit te komen. We gaan naadloos over. Mathilde van Mare, hartelijk dank voor je uitleg. Ja, graag gedaan. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is bijna half tien. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Um, the Trouble in Paradise, zo zouden we het kunnen noemen. Het leek allemaal met een scissor af te lopen. Maar uit het vakantieparadijs Maldiven komen de laatste uren berichten van onrust en geweld. Het heeft te maken met een nasleep van een coup die daar afgelopen dinsdag is gepleegd. Het leger zette toen president Nasheed af. Er gaan de correspondent Lucas Waagmeester. Lucas, kunnen we stellen dat het uit de hand loopt op de Maldiven? Ja, wie had dat gedacht? Hè? Dit soort vervelend nieuws vanuit dat paradijselijke Maldive in de Indische Oceaan. Er zijn vanochtend berichten dat er politiebureaus in brand zijn gestoken. Rellen in de hoofdstad Malen, maar ook op een aantal andere plekken op de archipel uh, zou het onrustig zijn. Uh, twee dagen geleden inderdaad, afgelopen dinsdag, trad president Nasheed plotseling af. Uh, iedereen die vroeg zich een beetje af uh, waarom precies. Nou, gisteren kwam hij zelf met een nieuwe verklaring dat hij was bedreigd door het leger. Ik ben praktisch met de wapens op me gericht gedwongen om af te treden, zegt president uh, Naschid. En vanochtend vroeg dan ook nog het bericht dat hij door de politie in elkaar zou zijn geslagen. Beelden op tv van zijn arrestatie. Het is niet duidelijk waar Naschid nu is. Dus het is echt een hele rommelige situatie. Het lijkt op een ja, zeer brutale koep toch wel. Gepleegd op de eerste democratisch gekozen president van, uh, van de Republiek, Maldiven. Ja. En Lucas, heeft dan het leger nu de macht weer in handen? Nou, officieel de vice-president, dat is een soort interim bestuurder uh, op dit moment, maar inderdaad, als je het mij vraagt, is dat puur voor de bühne. Het is eerder het leger en de politie die op dit moment de zaak beheerst. He. Je kan je voorstellen dat het niet wemelt van uh, onafhankelijke waarneming op dat eilandenrijkje, maar uh, ja, grofweg, om het even uit te leggen, zijn er twee kampen. He. De vroegere president uh, Gayoum, die heeft 30 jaar in zijn eentje uh, daar de scepter gezwaaid. Uh, en, en, en, en dat andere kamp van de nu afgezette president Naschid, die dus uh, die lang heeft gestreden voor democratie, die strijd ook heeft gewonnen. In 2008 won hij de eerste vrije presidentsverkiezingen. Maar ja, de oude kliek van die Gayoum... die heeft nu dus belangrijke elementen in het leger... en politie uh, weer zo ver gekregen om de macht te grijpen. En ja, de aanhangers van president Nashid die gaan wel de straat op de afgelopen 48 uur. Dat leidt dus tot vervelende confrontaties. Waarbij we zien nu net ook uh, net berichten binnenkomen... dat er ook echt zwaar gewonden uh, bij zijn gevallen in Malem. En, en wat betekent dit voor ons? We hebben het over het vakantieparadijs. Uh, voor reizen naar de Maldiven. worden die al afgeraden? Ja, nou ja, verschillende landen hebben hun reisadvies inderdaad aangepast. Ook de Nederlandse ministerie, het Nederlands ministerie van, van Buitenlandse Zaken adviseert niet naar de hoofdstad Malen te gaan. Dat is tenminste als het niet strikt noodzakelijk is. Lees dus uh, niet voor vakantie. Uh, de situatie is echt te grimmig en te onduidelijk op dit moment. Nou, is het wel zo dat de meeste toeristen alleen het vliegveld van Male zien hè? En, en van daaruit meteen per boot of per buitenlandse, of binnenlandse vlucht naar een van die 1200 prachtige eilandjes doorreizen. Dus. Ja, het is een enorme uitgestrekte pluk resorts in de oceaan. En wie op een van die eilandjes zit, zal, zal weinig merken van de onrust in de hoofdstad. Maar ja, we houden dus vooral in de gaten of die grimmige sfeer zich ook gaat uitbreiden... naar de andere delen van de archipel. Nieuws, toch een beetje verontrustend nieuws uit de Malediven. Wie had dat gedacht? Ja, gisteren hoorden we trouwens Lucas dat het leger in India klaar zou staan... om iets van in te grijpen. Wat is de rol van India? Die is moeilijk. Uh, India is natuurlijk de grote, grote buurland van, uh, van de Malediven. Uh, een enorme invloedsfeer. Vecht ook een klein beetje met, met China uh, om, uh, ja, om de, de, de macht op het eiland, zal ik maar zeggen, uh, van buitenaf. De indiërs die. Uh, die zijn gevraagd, zouden gevraagd zijn om, uh, om uh, bij een koep eigenlijk tegen te gaan... om dus militair inderdaad in ieder geval een klein beetje te laten zien... dat ze, dat ze achter de president, uh, president Nasheed, staan. India heeft dat niet gedaan. India heeft zich heeft meteen achterover gebogen en het eigenlijk laten gebeuren. En er wordt nu in India ook wel in Delhi wel vragen gesteld... op dit moment van hadden we niet moeten ingrijpen... heeft het Indiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken wel adequaat gereageerd? Dus het wordt vanaf het grote buurland India op de voet gevolgd allemaal. Over de koep op de Malediven hoort u onze correspondent Lucas Waagmeester. En ja, Zo zijn we aan het eind gekomen van het NOS Radio 1 Journaal voor dit moment. We gaan door naar de collega's van De Caro. Ik wens u een hele fijne dag, onder andere met Sven Kokkeman. Sven, goedemorgen. Dag Lara, goedemorgen. De gezamenlijke rijksinspecties hebben een vernietigend rapport geschreven... over de brandveiligheid van zorginstellingen. Conclusie, onmiddellijk ingrijpen bij een derde van die instellingen. Verder, Johan Remkes, die is een beetje de informele baas van de provincies. Die denkt dat de bezuinigingen die provincies gaan treffen een ramp zijn. Uh, ze moeten 0,2%. Of ze mogen maar 0,3% rood staan. Net zoals de staten van Europa en nu wel uh, Den Haag sancties gaan opleggen aan die provincies. En uh, vervoersbedrijf Connection wil werknemers met een ongezonde levensstijl ontslaan. als ze weigeren om naar de sportschool te, ga te gaan. Hmm. Vraag is: kan dat zomaar? In goedemorgen, Nederland. Zometeen. Eerst nu het nieuws met de dunne Van Bernhard Wientjes, schat ik zo in. Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. Een nationaal akkoord over een nullijn moet er komen. Een nullijn voor iedereen, dat is het pleidooi van vno CV voorzitter Wintjes. In een ingezonden stuk in Trouw pleit hij voor een solidair akkoord... waarbij overheidssalarissen, sociale uitkeringen en marktlonen op nul worden gezet. In Den Haag is een bende Roemeense skimmers opgerold. Ze hadden in heel Nederland skimapparatuur apparatuur geplaatst. Geld werd opgenomen in het buitenland, onder meer in de Dominicaanse Republiek. Die bende heeft miljoenen euro's buitgemaakt. De Nederlandse spoorwegen overwegen een tweede website te bouwen... met reizigersinformatie. Die kan worden ingezet als de bestaande site overbelast raakt. Vorige week viel de website van de NS een paar keer uit... toen het treinverkeer ontregeld raakte door sneeuwval. En veel reizigers klaagden toen dat ze onvoldoende informatie kregen. En autoconcern Daimler, Daimler heeft een recordjaar achter de rug. Het Duitse bedrijf waartoe onder meer Mercedes-Benz behoort... boekte een winst van 6 miljard euro. Vorig jaar was het nog 4,7 miljard. Gaat goed. Met Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB-verkeersinformatie. nog 106 kilometer file. De files uit de ochtendspits lossen moeizaam op. Begint met de afsluiting van de A326. Dat is van Nijmegen in de richting Den Bosch. Die is voorlopig dicht tussen Beuningen en Bergharen. Heeft te maken met een ernstige aanrijding. Verder op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens bij knopend Velperbroek 5 kilometer. De rechterrijschok is dicht na een aanrijding. Op de A27, Breda richting Utrecht tussen Houten en Knopendreens Reensweert, 4 kilometer. Daar staat een auto in brand, de rechte rijstrook is dicht. En een vrachtwagen stil komen te staan op de A67 van Venlo naar Turnhout. Tussen Afritzomer en Knoopend 6 kilometer. De rechte rijstrook is daar dicht. Dit is Radio 1. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. De brandveiligheid in zorginstellingen is rampzalig. Bij een derde moet onmiddellijk worden ingegrepen. Haagse begrotingsregels, bizarre gevolgen voor provincies. Vervoerskortbedrijf Connection wil werknemers... met een ongezonde levensstijl ontslaan... als ze weigeren om naar de sportschool te gaan... en het ochtendhumeur van Henk Spaan. Het is twee over half tien. Dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. Maria Beers is vanochtend in Amsterdam. Op de eerste hulpafdeling van het VU Medisch Centrum... waar alleen al gisteravond vijf CT-scans zijn gemaakt... van de hersenen van gevallen schaatsers. Traag alsjeblieft een helm, zegt de traumatoloog hier. We zijn er. Reacties en vragen kunt u nog kwijt op Goedemorgen Nederland. karo.nl. Wou ik nog even zeggen. De zorginstellingen in Nederland zijn een tikkende tijdbom. Als het gaat om brandveiligheid, blijkt uit een zeer kritisch rapport van de gezamenlijke rijksinspecties. In totaal zijn 96 zorginstellingen onderzocht. En het is een buitengewoon somber beeld dat opstijgt uit het rapport. Leo Bouwmeester van de Partij van de Arbeid. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, even een paar conclusies. De bouwkundige brandveiligheid van veel zorginstellingen schiet tekort. De gebruiksteorschriften worden redelijk goed nageleefd, maar de bedrijfshulpverlening is niet overal op orde. De meeste zorginstellingen beschikken over geïmplanteerde brandveiligheidsbeleid. Het is echt een vaak onvoldoende geborgd, wat dat ook mogen betekenen. Het brandveiligheidsbewustzijn van medewerkers in de zorg is vaak onvoldoende. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Het is een hele waslijst. Wat gaat u daaraan doen? Nou ja, ten eerste gaan wij constateren dat het echt een zeer, zeer zorgelijke situatie is. Al sinds 2004. Um, de gezamenlijke inspecties die hebben gezegd... Uh, dit kan zo echt niet. Vervolgens zegt de minister... Van, uh, wij gaan onze uiterste inspanningen doen. Nou Dat vinden wij niet genoeg... want wij willen een uiterste resultaatverplichting... Ja. dat al die zorginstellingen nu veilig worden. Ja, Maar goed, dit speelt al sinds 2003, lees ik in het rapport. In 2007 is er een weer een rapport geweest. Toen is de Kamer zich ermee gaan bemoeien... heeft tegen de verantwoordelijke ministers gezegd... aan de slag, het moet opgelost worden. Nu leven we in 2012 en het er is geen Bal veranderd, staat er in het rapport. Hoe kan dat nou? Nou, ja, ik denk dat het niet tussen de oren van de zorgbestuurders zit: dat ze niet alleen moeten zorgen voor goede zorg, maar ook voor veilige zorg. Kijk, het gaat hier om mensen in de gehandicapte sector, de oudere sector, de GGZ, eh, ook in ziekenhuizen. Maar voor een groot deel gaat het om hele kwetsbare mensen. Uh, die ergens verblijven, dat ze op brand uitbreekt. dat ze niet zomaar 1, 2, 3 even op een holletje buiten staan. Nee, sterker dat nog, bij 1 uh, op de 3 van die zorginstellingen. bij 30 procent, moet er onmiddellijk worden ingegrepen, zegt die inspectie. Precies die zeggen van er zijn geen uh, rook- en brandcompartimenten. Dat betekent dat er bij brand en rook... Uh, mensen nog sneller het slachtoffer dreigen te worden. Um, en wat ik nou wil, is dat die zorgbestuurders... als de sodemieter een plan van aanpak maken... waarin um, ze a. gewoon aan de regels voldoen... en b. hun medewerkers opleiden en scholen... zodat er voldoende BHV'ers zijn, bedrijfshulpverleners... zodat als er iets gebeurt, uh, het personeel weet wat ze moeten doen... Hoe ze de patiënten moeten helpen, hoe ze allemaal veilig buiten komen. Dat is gewoon een basisvoorwaarde. Ja. En die zorgbestuurders die zijn blijkbaar met van alles bezig, van fusie tot winst maken. Maar ze moeten zich gewoon bezighouden met die patiënten. Nou ja, die bestuurders die denken vrijwel allemaal dat hun instelling voldoet aan de wettelijke normen. Maar het blijkt dat maar slechts 2% van die uh, uh, instellingen door de inspecties worden goedgekeurd. Met andere woorden, 98% niet. Ja, nou dat, vond ik, dat vond ik echt schokkend toen ik het las. Toen dacht ik, hoe kun je jezelf zo overschatten... dat je denkt, bij mij is alles op orde. Het is het ultieme signaal dat ze totaal niet doorhebben... wat er in hun eigen instelling speelt. En ik weet zeker dat die personeelsleden op de werkvloer... heel graag BHV'er willen worden en alles willen doen voor de patiënten. Maar nu wordt het tijd dat die bestuurders... hun tijd en prioriteit leggen bij de zaken waar ze voor zijn. Dat is goede en veiligheid. Ja. Moet je dit nou vergelijken met de brandveiligheid in gevangenissen... en uh, de daaruit voortvloeiende Schipholbrand in 2005... met elf doden als resultaat? Nou, je kunt het zeker vergelijken. Uh, na de hand, nadat er doden waren gevallen... Uh, zijn er bij de gevangenissen heel veel dingen veranderd. Ik ben veel werkbezoek geweest in gevangenissen. Dus ik zie het ook, ik weet het ook. En die gevangenisdirecteuren zeggen ook... het is niet de, alleen de aanpassing van het gebouw... maar het zit nu ook tussen onze oren ja. hoe makkelijk dit kan gebeuren. Maar we hoeven toch niet te wachten tot er een bejaardencentrum of een ziekenhuis afbrandt op de grond... Uh, voordat we maatregelen gaan nemen, mag ik hopen? Nou, dat sowieso niet, helemaal met je eens. Maar erg genoeg, blijkbaar gebeurt het wel. Want al jarenlang is het bekend, maar gebeurt er niks. Nee, maar uw, uw macht is dus ook vrij beperkt. Want in 2003 en 2007 droeg uw partij ook regeringsverantwoordelijkheid. Ik meen zelfs dat de staatssecretaris van Volksgezondheid... toen uit uw partij voortkwam. En er is dus geen bal gebeurd. Ja, dat klopt. Uh, we hadden minister van CDA en een staatssecretaris van de P van de die hebben gezegd: breng de boel op orde. Die zorginstellingen hebben dat duidelijk niet gedaan. Blijkbaar kunnen ze die verantwoordelijkheid niet aan. Dus het is nu taak dat dit kabinet niet zegt van: we gaan een uiterste inspanningen verrichten. Nee, een uiterste resultaatverplichting dat al die instellingen rapporteren aan de minister van Volksgezondheid wat ze gaan doen om het uh, uh, brandveilig te maken. Ja. Om patiënten niet in gevaar te laten komen. Ja. En dan moeten ook maar gewoon sancties op staan. Want blijkbaar doen instellingen het niet uit zichzelf. Welke sancties? Nou, je zou kunnen zeggen, als, het, als je geen veilig en goede zorg levert... Uh, dan word je gekort. Of je wordt niet gecontracteerd door een zorgverzekeraar. Ja. Allemaal van dat soort mogelijkheden kun je doen. Ja. Maar we hebben nu gewoon echt een stok achter de deur nodig. Ja. En die moet de minister gewoon keihard neerzetten... Ja. om te zorgen dat het veilig wordt. Is het ook geen probleem dat er hier uh, vier inspecties aan het werk zijn geweest? Namelijk de Vrom-inspectie, de arbeidsinspectie, de Inspectie voor de Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg? Uh, dat is zeker een probleem. Er zijn trouwens nog veel meer uh, verantwoordelijken. De, de, de bouwinspectie, de gemeente doet nog iets. Je zou eigenlijk kunnen zeggen... wie is er niet ergens verantwoordelijk voor? Ja. En dan zien we dus... dat en naar elkaar kijkt en dat er niet uh, één iemand de regie neemt... en ook niet één iemand uh, aansprakelijk is. Ja. Goed, uh, de verantwoordelijke ministers Spies en Schippers zijn dat. Die hebben we gevraagd om een reactie, maar ze waren niet in de gelegenheid om uh, te reageren. Ja, dat gebeurt wel vaker. Als ze naar rapporten naar de Kamer gaan... Dan, dan zijn ze er niet. Gisteren grote woorden over winst maken in de zorg. Ja. Maar veilig maken van de zorg, hou maar. Ja. Dus u zegt nu, het is klaar. Er moeten maatregelen worden genomen met een sanctie. En dat moet als een te gebeuren. Zeker. nee Bouwmeester, Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Ik dank u wel. Graag gedaan. De Vraag van Vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. De Berenburgfabriek heeft de afgelopen dagen... tijdens de Elfstedentocht koorts een topomzet gedraaid. Maar de vraag is, is het wel zo verstandig... om dat drankje in de barricouw naar binnen te slaan? Wim van Dalen, directeur van het Nederlands Instituut Alcoholbeleid... heeft het antwoord. Nou, één Berenburgje kan niet zoveel kwaad. Maar drink je door, en drink je vooral stevig... dan zul je merken dat je afkoelt. En dat komt omdat alcohol de bloedvaten verwijt... En in verwijde bloedvaten gaat het bloed sneller stromen, met name dan ook naar de koude huid. Dus dat betekent dat als je te veel drinkt, dat je dan afkoelt. Terwijl je het juiste gevoel hebt dat je dus warmer wordt van een berenburgje of van een aantal, meer aantal glazen. Dus je moet heel erg uitkijken. En uh, het is duidelijk uh, dat af en toe mensen die heel veel drinken en die ook in slaap vallen bijvoorbeeld in de kou dat die het leven erbij kunnen laten. En zover moeten we het absoluut niet laten komen. Via niet al te beste lijn was dat Wim van Dalen, directeur van het Nederlands Instituut van Alcoholbeleid. Heeft u ook een vraag bij het nieuws? Meld u ons dan voor vandaag. Goedemorgen Nederland, voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Amsterdam. Ik zal het laten uitspreken. Marielle Beers. Het is nog heel rustig hier op het fysieke Huis. Eerste hulpafdeling, Wietse Zuidema, traumatoloog. Gisteren was dat wel anders, hè? Gisteren was het inderdaad druk met mensen die schaatsletsels hadden opgelopen. Zolang er natuurijs ligt, blijft dat doorgaan. Maar mensen schaatsen natuurlijk voornamelijk overdag en ook wat s'avonds en dan komen we dan ook overdag naar de eerste hulp. Of vooral aan het begin van de avond zien we veel meer letsels. Wat voor letsels heb je dan? Nou, wat vooral, waarvan mensen natuurlijk vooral, vooral op natuurijs natuureis, omdat er scheuren in zit of takjes op liggen, en vallen dan. Meestal half achterover vangen zich, of proberen ze zich op te vangen met hun arm En we zien natuurlijk vooral pols- en elboogsletsels. Uh, allerlei vormen van schaafwonden. Maar we zien ook mensen die met hun hoofd terechtkomen op het ijs... omdat ze achterover, schuin achterover vallen. En dat is de reden waarom ik hier ben. Want u zegt, uh, eigenlijk zou iedereen gewoon een helm moeten dragen. Uh, ja, ik vind dat eigenlijk iedereen een helm zou moeten dragen... omdat er toch te veel mensen uh, schedel hersenletsel krijgen. Dat is een duur woord voor dat ze hun hoofd ernstig bezeren. En dat, ja, dat, dat kan vele vervelende consequenties op termijn hebben. In de zin dat je daardoor langdurig geheugenverlies kan krijgen... of concentratiestoornissen. Of soms ook bloedinkjes in je hoofd kunt krijgen. En dat kan je voorkomen door een bescherming te dragen. Net zo goed als je je uh, muts normaal opdoet en je wanden aandoet... zou je ook een lichte helm kunnen dragen om die beter te kunnen beschermen. En die bestaan ook. Nou hoor ik de mensen al zeggen, ja, ik schaats al 40 jaar zonder helm... Waarom zou ik hem nu opeens opzetten? Ja, dat is een prima vraag. Um, maar die mensen zijn vaak ook al in die tijd heel vaak gevallen. En als ze wat terugdenken, en dat is natuurlijk moeilijk... Hè, want je moet altijd weer vaak een jaar terugdenken... sinds je voor het laatst geschaatst hebt... dan zul je toch herinneren dat je best wel vaak gevallen bent. En je schaats met andere mensen op ijs. Het ijs is natuurlijk wat onvoorspelbaar. Die scheur heb je net niet gezien. En voor je het weet lig je en glij je ook door op glad ijs. En daardoor... Doordat je zo doorglijdt, val je vaak niet voorover, maar val je juist achterover. En heb je een veel hogere kans dat je toch veel vervelend met je hoofd op het ijs smakt. En juist ook voor mensen die wat langer aan het schaatsen zijn, die wat moe beginnen te worden... dan wordt je concentratie wat minder en dan val je juist nog makkelijker. Dus het is zowel voor de onervaren, waarvan we altijd denken dat hij heel vaak valt... als voor de ervaren, valt ook heel vaak. En zelfs de wedstrijdrijders vallen heel vaak. Nu heet u Wietse Zuidema. U moet zelf ook schaatsen, dat kan niet anders. Ja, ik, ik kom inderdaad van oorsprong uit Friesland. en uh, ja, Net als mijn uh, hele familie sta ik ook regelmatig op het ijs. En de hamvraag, draagt u een helm? Ik draag een helm, maar ik ben helaas nog een van de weinigen. Ik zou graag zien dat uh, ook veel meer andere mensen uh, een helm zouden dragen. Want het is een prima bescherming en ook ik val wel eens. Ook al denk ik wel dat ik redelijk kan schaatsen. Nu uh, gaat de Elfstedentocht voorlopig toch niet door. Uh, hoeveel gewonden denkt u dat dat scheelt? Maar ah, het scheelt wel een enorm aantal gewonden. Want te zeggen dat van de, de rijders iedereen wel een keer valt. En die vertrekken vaak heel vroeg in het donker, vooral de wedstrijdrijders. En daarna komen een hele grote groep toerrijders die allemaal over hetzelfde ijs gaan. En dat wordt steeds slechter en daardoor vallen er steeds meer mensen. En ook omdat ze moe zijn of toch niet helemaal fantastisch getraind zijn. Maar ook nu, als de Elfsteden toch niet doorgaat, zijn er nog wel andere tochten. En schaats iedereen natuurlijk nog vrolijk op het natuureis dat er wel is. En ook dat is niet altijd... Vooral met die opgevroren sneeuw erop, van uh, prima kwaliteit. Dus ook daar zullen genoeg mensen vallen. Dus het blijft druk op de RCH's. We zijn alle verloven ingetrokken voor het komend weekend? Nou, dat was wel zo geweest als, de als we in de buurt van de toch zitten. Helaas zitten we iets lager in het land. Uh, maar we verwachten wel, uh, vooral in het weekend, is de, is de aanloop veel groter dan uh, door de week nog. Uh, al die mensen die toch gewoon op het ijs gaan, zelf en met de kinderen. En dan ja, neemt het aantal ongevallen fors toe. Dus u krijgt hier nog één keer het pleidooi. Wat zegt u? Allemaal een helm op. Allemaal met een helm op op het ijs. Hoort u van iemand die het kan weten? Zij, Marielle Beers. Straks, vakbonden opgelet. Als u denkt dat wij hier lang moeten doorwerken, de Zweedse premier wil de pensioenleeftijd in zijn land verhogen naar 75 jaar. Maar eerst. 3, 2, 1, go! Deze dag, 1968. De letter M markeert de stations van de Rotterdamse metro... die na een bouwtijd van zeven jaar... door prinses Beatrix en prins Klaus officieel werd geopend. Ik hoorde de stem van Philip Bloemendaal... Met de aankondiging, deze dag in 1968 werd de eerste Nederlandse metrolijn officieel geopend door het kroonprinselijk paar. Theo Barter werkte eigenlijk op de tram bij de RET, maar werd in die dagen tijdelijk overgeplaatst in de metrodienst, want alle verloven waren ingetrokken. Toen was het zo dat uh, ja, alle, de tramdienst moest normaal doorgaan, maar de metro die ging drie weken lang rijden, alsof ze dus, uh, een normale dienstregeling rijden, zei het zonder publiek. Dus uh, dat waren veelal waren trambestuurders die omgeschold waren om die metro te gaan rijden. Maar toch moest die tram ook gereden worden. Dus er kreeg niemand meer een vrije dag. Mensen die vrij waren, ja, die, die reden op een vrije dag. Want anders dan, uh, dan hadden ze flink omhoog gezijpen. Het Prinselijk paar kocht als eerste aan een der plaatskaartenautomaten kaartjes. Of Schoon Rotterdam kort tevoren, tijdens een plechtigheid in de doelen... aan Prins en Prinses een abonnement voor het leven op de metro had aangeboden. Ja, ik weet wel dat ze een abonnement voor het leven hebben gekregen. Maar ik denk niet dat ze daar uh, ooit gebruik van hebben gemaakt. Ik heb ze dus uh, verder ook nooit gezien. Samen met het gemeentebestuur en een groot aantal genodigden maakten de vorstelijke gasten de openingsrit over het zes kilometer lange traject. Van het centraal station naar het station Zuidplein aan de andere oever van de Maas. Dat gebeurde dus in de loop van de dag. Maar dat gebeurde met een hele lege metro en een uh, ja, uh, burgemeester erbij en dergelijke. En een paar uh, uh, hoge plaatsen personen van de RET. Maar... Uh, de volgende dag. Een enorme menigte van naar schatting 400.000 mensen... maakte in twee dagen een rit met dit nieuwste vervoermiddel van de Maastal. Ze hadden allemaal een rijkaartje gehad van de burgemeester. Er waren van de tourniquets, dat waren drie stangen. en Dus dat eh, moest je erin stoppen en dan ging die stang één standje verder. Nou, er waren natuurlijk legio-mensen, vooral mijn kinderen. Ja, die geven de ruk aan die stang en die gingen er zelf nog niet door. Ja, en dan moesten die weer geholpen worden om via andere wijzen... dat ze toch op dat perron kwamen. Dus alleen daarom had je al enorm veel werk. En bovendien moesten mensen ook kaartjes kopen... en automaten waar ze ook geen verstand van hadden natuurlijk. Want dat was allemaal nieuw. Want ze hadden weliswaar een kaartje gekregen om mee te gaan. Maar uh, die van uh, het Centraal Station vandaan gekomen waren... of een van de andere stations in het centrum... die reden dan tot Zuidplein, verder ging de metro niet. Dus daar ging alles eruit... Maar dan moest je naar de andere kant en daar moesten ze een kaartje kopen. Want ze hadden niet een kaartje gekregen om terug te gaan. We vertrekken bij het Centraal Station. Maar het was een uh, enorme hekseketel, dat weet ik wel. Nou... En dan is je de hele dag tussen dat gedrang staat. Voor mij is uh, dus 9 uur aan het stuk. Met eventjes gauw een, uh, een kleine pauze voor een bak koffie en een boterhammetje. Maar uh, weer gauw erbij uh, om te gaan helpen. En tenslotte bereiken we het Station Zuidplein. Nou, dan kwam ik s'avonds thuis en... Uh, uh, tijdens het eten zei mijn toenmalige vrouw: van ik dacht, er is een groot feest aan de Zuidlijn uh, Vanwege de opening van de metro. Laten we nou dadelijk even lekker naar het vuurwerk gaan, want dat is een prachtig vuurwerk. Ik zeg: Ik kan nu eventjes geen Zuidlijn meer zien. Ik blijf lekker thuis. Al <laughs> Theo Barten over de opening van de eerste Nederlandse metrolijn. Door het kroonprinselijk paar deze dag in 1968. Good old days van Concrete Sneaker. Het is uh, acht minuten voor tien. We gaan uh, naar Zweden. Terwijl u luistert naar de Caro op Radio 1. Want de premier daar wil uh, dat zijn uh, onderdanen, om het zo te zeggen, in ieder geval zijn landgenoten, doorwerken tot hun vijf en zeventigste... Voordat het pensioenstelsel uh, daarin gaat. En dat is allemaal om het pensioenstelsel betaalbaar te houden. Marcel Burger, correspondent in Zweden. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom tot 75? Ja, de penderonier heeft er gisteren ook een beetje van geschrokken. Hij kwam er uh, in zover op terug dat hij zei van mensen die nu geboren worden, worden misschien wel honderd jaar oud. Nou, dat zou betekenen dat uh, de pensioenleeftijd uh, uh, omhoog moet om het pensioen en het zorgstelsel te kunnen blijven betalen. Uh, maar er is heel veel kritiek ook op, want uh, er zijn ook mensen die op een uh, blok uh, beelden posen van uh, oude omaatjes met een rollator en daarbij dan... Uh, dit is het nieuwe uitzendbureau van uh, Frederik Rijnveld, onze premier. Ja. Wat is eigenlijk de gemiddelde sterfteleeftijd in Zweden? Nou, die is heel sterk, maar in het noorden worden de mensen niet ouder dan 74,5. Dat betekent dus dat die mensen nooit met pensioen gaan als uh, Rijnveld zijn zin uh, zou krijgen. En wist, dat, wist die premier dat niet? Ja, dat wist hij wel, maar het is meer een proefballon om te kijken hoe de mensen erop reageren. Het is ook uh, om uh, mensen bewust te maken van het feit dat als je de feiten gepasseerd bent, dat je niet alvast moet uitkijken naar nee, je pensioen. Maar doe je bijvoorbeeld een zware, uh, een zware baan, heb je een zware baan, dan kun je best nogal uh, denken aan omscholing en misschien iets anders gaan doen. Ja, goed. Dus doorwerken tot je 75 ste Er was een proefballonnetje. Hij je had ook kunnen zeggen 70. Om eens mee te beginnen. Ja, 75 is natuurlijk een mooi rond getel. Dat betekent wel dat het nu is uh, uh, het Zweedse pensioen zelfs zo. Je kunt met pensioen je 61 ste en je 67 ste en dan is 75 het eerstvolgende uh, zeven getal, zeg maar, wat daarna komt. Dus je hebt daarin heeft gedacht, ik wil een mooi rond getal, 75 jaar. Dat is mooi nog een kwart eeuw, tot aan, mensen, uh, tot aan de rest van 100 wanneer ja. misschien 100 jaar worden. Nou heb je in Zweden, neem ik aan, ook bouwvakkers en stratenmakers? Nou, het is zo, bijvoorbeeld brandmannen die kunnen nu uh, met pensioen op een 58e, maar dat zegt het eigenlijk ook, mensen moeten gewoon nadenken dat ze op hun 50 ste stoppen misschien met hun huidige carrière. En dan uh, alsnog kiezen voor iets anders. Iets wat uh, minder uh, fysiek uh, uh, energie vergt. Dus kapotte knieën of een, uh, of een uh, misvormde rug is geen reden meer om met pensioen te gaan. Dan moet je maar een bureaufunctie uh, aannemen ergens. Uh, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld. Ja. Uh, ja, en is er voldoende werk dan voor mensen van die leeftijd? Nou, het is nu zo dat uh, er is uh, in Zweden wel een hoog uh, werkloosheidscijfer uh, Er zijn wel banen te vinden voor mensen. Maar dat geldt vooral voor mensen die veel hebben, weten van techniek. Uh, voor uh, ingenieurs is veel werk. Maar voor andere banen is het heel moeilijk uh, iemand te vinden. Dus dat zou best kunnen zijn dat je op je straat verder kunt als dus elektricien. Alleen de vraag is natuurlijk kan je liggen hem dan nog aan. Ja. Hoe, bedoel, er is natuurlijk veel commotie in Zweden over, uh, over dit uh, proefballonnetje. Maakt het plan eigenlijk überhaupt serieus kans? Of is dit uh, een, een eerste opmaat naar een beweging van toch iets langer doorwerken? Nou, Het is een eerste opmaat, maar het is wel uh, zover serieus... Zo dat Rijnveld is de premier van de grootste, uh, ja, het grootste blok in het politie, politieke partij... Uh, het parlement van Zweden. Um, als hij dit inbrengt voor de volgende verkiezingen twee jaar... dan maakt hij nu best wel een kans om uh, daar een meerderheid voor te vinden... Ondanks de uh, grote kritiek, als Zweden net als nu kiest voor een flexibel pensioenstelsel... waarbij je ook op 75 jaar met pensioen kan, dan is dat best wel haalbaar. Ja, goed. En dan is dus de vraag of dat ook wel weer geen voorbeeldfunctie... voor de rest van Europa zal zijn, waar die discussie dan uh, ook opnieuw zal, uh, zal gaan plaatsvinden. Hoe oud is die premier zelf eigenlijk? Uh, de premier is nog vrij jong. Hij zit nog in zijn, uh, zijn 50 jaar. Dus uh, die heeft voorlopig nog wel even te gaan tot zijn pensioen. Juist. En ik begrijp dat de oppositie in Zweden niet heel sterk is... dus dat de kans dat het plan doorgaat alleen maar groter maakt. Nou, op dit moment zijn ze nog ongeveer gelijk in het parlement. Maar uh, de oppositie die, uh, is in uh, ja, een, een dadende tred. Uh, als je kijkt naar de aanhang op dit moment. Dus bij, na de volgende verkiezingen zou het best wel kunnen zijn dat er echt een enorme meerderheid is. aan de kant van de extreme of uh, een rechtse partijen, zeg maar. Dan nou zou het heel goed kunnen zijn dat uh, een, uh, een wetsvoorstel het alsnog gaat halen. En dat dus mensen inderdaad kunnen kiezen om bijvoorbeeld op een 65e, maar ook op een 75 e met pensioen te gaan. Ja, geldt dat ook voor correspondenten die van buitenlandse afkomst zijn zoals jij? <laughs> Journalisten ja, werken altijd, hè? dus uh, wij gaan gewoon door tot dat... Uh, Omwallen. Zo is dat. Nou, eens kijken wat er terecht komt van die plannen van de Zweedse premier. Voorlopig lijkt het een proefballon, doorwerken tot je 75e... maar het zou best wel eens realiteit kunnen worden daar dus bij jou in Zweden, begrijp ik van je. Zo is Top. het toch? Marcel ja. Burger, correspondent daar in Zweden. Ik dank je zeer. Straks, dames en heren, door Europese afspraken... moeten provincies vanaf volgend jaar miljoenen euro's boete betalen... als ze een begrotingstekort hebben van groter dan 3 Johan Remkes, tegenwoordig van het Interprovinciaal Overleg... dat is een beetje de informele baas van de provincies... die maakt zich daarover grote zorgen en voorspelt een ramp. En ongezonde werknemers die uh, door uh, hun eigen schuld... Uh, uh, ze, uh, moet ik het even anders formuleren. En ongezonde werknemers die dat zijn door hun eigen schuld... en die weigeren daar wat aan te doen, bijvoorbeeld om daar een sportschool te gaan... moeten worden ontslagen, zegt het vervoersbedrijf Connection. Dat allemaal zometeen in het vervolg van Goedemorgen Nederland... bij de KRO hier op Radio 1. Luistert u tot het nieuws met Jan van der Putten naar ons huisorkest.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 Dit is Radio 1.